7 Uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een voormalig Russisch dubbelagent en zijn dochter werden zondag in Groot-Brittannië aangevallen met een zenuwgas. Dat heeft de Britse politie bekendgemaakt. De politie wil niet zeggen met welk gas het gebeurde. Het doel van de aanval was de twee te vermoorden, zegt de politie. De Rus van 66 en zijn dochter van 33 werden zondag gevonden in een winkelcentrum en liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ook een Britse politieagent is er slecht aan toe. Wie de aanval heeft gepleegd is niet bekend. Meerdere websites van de overheid zijn niet of nauwelijks bereikbaar... door DDoS-aanvallen. DigiD en de Belastingdienst zijn getroffen. Hierdoor kunnen veel mensen sinds een uur of drie vanmiddag... geen belastingaangifte doen. Door de aanval op DigiD kunnen mensen mogelijk niet inloggen... op Mijn Overheid en diensten van bijvoorbeeld zorgverzekeraars. Bij een DDoS-aanval wordt er zoveel verkeer naar een website gestuurd... dat die overbelast raakt. Er komt waarschijnlijk geen referendum over de zogenoemde aflosboete... het afschaffen van het belastingvoordeel... voor mensen die hun hypotheek hebben afgelost. Er zijn 300.000 handtekeningen nodig. Uiterlijk vrijdag moeten die binnen zijn... en initiatiefnemer 50PLUS denkt dat dat aantal niet wordt gehaald. 50PLUS vindt de maatregel een boete op aflossen. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de regeling niet houdbaar... omdat tegenwoordig iedereen verplicht is... de hypotheek op zijn huis af te lossen. Mensen moeten in de toekomst ook contant kunnen blijven betalen... in gemeentehuizen, vindt een ruime meerderheid van de Tweede Kamer. Steeds vaker kan bij gemeenten alleen nog worden gepind. Dat is veiliger en bespaart tijd en geld. De Kamer vindt dat het kabinet gemeente moet terugfluiten... omdat vooral ouderen nog vaak cash willen betalen. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het op... en koelt het af tot rond het vriespunt. In het noorden is lokaal kans op mist. Morgen buien, soms een beetje zon en ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Al die verlofaanvragen, declaraties, arbeidscontracten. En wie moet het allemaal weer doen? Mooi. HR processen automatiseren doe je met SD Works. Laat je inspireren op sdworks.nl. U wilt de uitstoot van uw fabriek schoner maken? Dan denken we bij Bilvinger Tebodin meteen aan deodorant. Is dat raar?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 NPO Radio 1. VPRO. Alleen een bewuste bevolking kan de ellende in Congo keren. En daarvoor heb je een vrije pers nodig. Tja. Bureau Buitenland. Met Tesla Blok. Goedenavond. Welkom bij Bureau Buitenland. In het congo van president Kabila is natuurlijk geen sprake van persvrijheid. Wat er wel is, is armoede, chaos en geweld. De Vlaamse documentairemaker Roel Nolet volgde een oud bokskampioen... die probeert een onafhankelijke tv-redactie op te bouwen in Kinshasa... en die met een groot aantal jongeren letterlijk opbokst tegen de repressie. En hij is mijn gast... En waar komt die gewelddadigheid van de radicale boeddhisten in Sri Lanka toch opeens vandaan? U hoort het hier tot half acht bij Bureau Buitenland. Maar eerst, Brussel is in opschudding over de bliksembenoeming van de Duitser Martin Selmayr tot nieuwe secretaris-generaal van de Europese Commissie. En dat is de allerhoogste EU-ambtenaar. Het Europees Parlement eist uitleg van de Commissie. Aan de lijn, GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Goedenavond. Goedenavond. Waarom wilt u een debat over deze kwestie, Selmaier? Omdat dit uh, een ongelooflijk schimmige procedure is. En ja, dat, le dat levert gewoon vragen op. En dit gaat over de betrouwbaarheid van, van de ambtelijke top. Uh, wat wordt hier gepolitiseerd of niet... Uh, en het alles wijst erop dat dit proces schimmig is gegaan. Dat het een politieke benoeming is geweest van uh, Jonker. Ja, daar, daar moeten we gewoon helderheid over krijgen. Ja, daar moet u toch even iets uh, meer in detail treden. Want wij horen bijvoorbeeld van de commissie zelf dat alle procedures gewoon keurig gevolgd zijn. Dat er geen sprake is van vriendjespolitiek. Wat weet u dan wat wij niet weten? <laughs> Ja, de procedures, uh, ongetwijfeld juridisch zal de commissie zich ingedekt hebben. Maar wat interessant is, je kan alleen maar hoogste ambtenaar worden als je daarvoor ook een hoge ambtelijke positie hebt ingenomen. Dus, dus je hebt, een, uh, he, je hebt een, een, een ander DG geleid, een directeur-generaal, of je bent, bent adjunct-secretaris-generaal geweest. Maar het grappige is dat hij dat was, net een dag geloof ik, maar hij was het wel. Nou, nou nee, hij was het voor een minuut ongeveer. Hmm. Dus ten eerste, hoe is hij adjunct secretaris generaal geworden? Uh, die procedure roept heel veel vragen op. Uh, hoeveel mensen deden er mee aan die procedure? Dat duurde heel lang voordat de commissie daar helderheid in wilde geven. En vervolgens, toen hij benoemd werd tot adjunct secretaris generaal toen, één minuut later, trok het Italianer, de huidige secretaris-generaal zich terug... en werd hij benoemd tot secretaris-generaal. Dat is eigenlijk twee keer promotie in vijf minuten... Ja, zonder dat je goed weet of nou echt deze ambtenaar op alle goede gronden is beoordeeld. Ja, dit, dit roept op alle manieren... Het is nog nooit vertoond, nou, hè, volgende... dit? Nee, En vervolgens komt ook de Franse krant Liberation komt in ieder geval met, met verhalen dat, dat ook nog eens alle commissarissen uh, extra lang een auto mogen hebben. En dat ze, uh, dat ze extra medewerkers langer mogen hebben, ook nadat ze geen commissaris meer zijn. Dus Liberation schrijft dat hier eigenlijk commissarissen zijn gepaaid om maar akkoord te gaan hiermee ja, dit, dit, dit roept zoveel vragen op. En dit gaat uiteindelijk over de betrouwbaarheid van het ambtelijk apparaat. En dat is heel belangrijk. Dus we moeten gewoon weten wat hier gebeurd is. Nou, nou en is de vraag... Voor... Ik, ik begrijp ja, dan... het hoor, dat de het Europarlementariërs daar helderheid over willen. Maar hoe groot acht u de kans dat deze benoeming nog wordt teruggedraaid? Hoe, hoe groot is de macht van bijvoorbeeld u in het Europarlement... om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen? Nou ja, kijk, op het moment als de commissie zegt, ja, er is wat fout gegaan en we draaien het terug, dan, dan, dan ga je weer vragen krijgen over uh, hoe heeft dit kunnen gebeuren. Eigenlijk hoop je dat deze politieke druk uh, vooral een uitwerking heeft op Selmayr zelf. Hij zegt zelf dat, uh, hè, dat, dat Europa belangrijk is en de betrouwbaarheid van het Europees bestuur belangrijk is. Uh, er is nu zoveel ophef dat eigenlijk Selmayr zelf de eer aan zichzelf zou moeten houden en zou moeten zeggen, dit levert te veel gedoe op en dat heeft, daar heeft niemand baat bij, dus ik trek maar terug. Hmm. Dat zou eigenlijk de, de mooiste, mooiste route zijn. U zei net al, hè, zijn voorganger, een Nederlander, meneer Italianer... die, die uh, is ineens met vervroegd pensioen gegaan. Die zat net een jaar op die post. Uh, zo kwam er dus een plek vrij voor Selmayer... maar is Nederland ook een Europese top, topfunctie kwijtgeraakt? In hoeverre heeft Mark Rutte hier iets uit te leggen? Nou, kijk, ik denk dat dit, dit, dit is echt de benoeming van Junker. Het is gewoon heel duidelijk, uh, Selmayr uh, werkt in het kabinet van Juncker. Uh, Selmayr heeft altijd Juncker gesteund. Dit lijkt een beetje op Juncker, die eigenlijk uh, nog één jaar te gaan heeft... en nu, nu toch nog snel ja, wat vrienden op belangrijke posten neerzet. Uh, niet eens zozeer voor zijn erfenis, maar dit is gewoon Juncker. Juncker is echt een beetje losgezogen van de werkelijkheid... En die heeft gewoon zoiets van, ik ga mijn vrienden nu nog uh, belonen daarmee. Uh, ik denk dat, dat, dat een Mark Rutte hier natuurlijk ook vragen over kan stellen als regeringsleider. Want straks zit die secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar, zit bij alle eurotoppen. Dus maar dat is natuurlijk wel, dat is ook waar het op neerkomt. Hè. Uiteindelijk moeten de regeringsleiders vragen gaan stellen. En uiteindelijk moet het van de regeringsleiders komen dat hier, als er echt wat is misgegaan, dat daar uh, ook ja, sancties meen, op volgen. Voor... Dat kan niet zozeer van u komen als ja. parlement. Oké. Okay. Nou, wij als parlement. Kijk, als, u kunt als de druk opvoeren. Deden, wij, ja, we zouden ook de commissie naar. kunnen sturen. De hele maar, commissie. Heer, ja, waarschijnlijk is dat, een te, ja, dat is een te grove maatregel waarschijnlijk voor de grote partijen. Dus uh, de andere druk die je kunt uitoefenen is via regeringsleiders. Dus ik hoop wel dat uh, ook Mark Rutte hier absoluut vragen over gaat stellen. Ja, goed, dank u wel. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. Jortusje-Bürosum. Foreign desk. Bureau Internationaal, Bureau Buitenland. De situatie in Congo lijkt volkomen uitzichtloos. Geregeld vallen er vele doden door onderling geweld. De bevolking is straatarm en president Kabila wil van geen wijken weten. Ook al zit zijn ambtstermijn er al ruim een jaar op. In zo'n voortslepende crisis die het land verscheurt, moet je dan ook flink zoeken naar lichtpuntjes. De Vlaamse documentairemaker Roel Nolet deed een hele goede poging. Hij volgde voor zijn film De Vuurkampioen... verschillende journalisten en jongeren... die, ondanks alle repressie, Congo proberen te veranderen. Roel, oh, goedenavond. goedenavond. Welkom. Jij hebt een film gemaakt over jongeren... en over pogingen tot vrije journalistiek in Congo. Maar de documentaire begint hiermee. Oké. Okay. Komt er het woord. In een bokschool, Want dat boksen staat eigenlijk centraal... is een soort centraal thema voor het verhaal... wat jij wil vertellen in die documentaire. Klopt. Ja, wat ik eigenlijk wilde vertellen... aan de hand van die bokser... is dat er heel veel mensen... onder meer uh, champion... de, de bokser uh, in kwestie die ik gevolgd heb... dat hij ook opbokst tegen een... Um, ja, tegen een, een overheid die hen uh, onderdrukt. Uh, en ook de, de jongeren die op straat komen, uh, die zijn hetzelfde lot beschoren. Dus uh, eigenlijk is het, het boksen is een soort van metafoor om te zeggen van... kijk, die mensen moeten heel veel moeite doen, moeten opboksen... tegen uh, wat de overheid, overheid hen, uh, ja, hen uh, misgunt, laat ons zo maar zeggen. Die, die champignon, dat, dat, hij uh, is uh, van de bokschool Het is zelf een oud kampioen boksen uh, en hij is dus bezig een, een, een tv-redactie op te zetten. En hij zegt ook, journalistiek, journalistiek is als boksen... alleen dan met een camera als wapen in plaats van je handen. Predikt hij dat? Wat voor, wat voor man is het? Champion is een, een, een man die uh, ja, dus heel, heel lang geleden ge, gebokst heeft. Heel lang geleden is het veel gezegd, want hij traint nog altijd jongeren. Hij probeert ook journalisten op te leiden. En wat hij zegt is inderdaad van... ...wat journalistiek en boksen met elkaar gemeen hebben... ...is het, is het gevecht. Uh, wat je moet proberen als journalist... ...dat is om informatie te pakken te krijgen... ...die, uh, die je moet hebben. Als je iets wil weten, dan moet je daar ook echt voor gaan. Als bokser is het dan net hetzelfde. Als jij in de ring stapt dan mag je van geen wijken meer weten. Er staat iemand tegenover jou. Een tegenstander, je moet in de ogen durven kijken. En uh, ja, je moet die in principe verslaan. Zo is het ergens ook in de journalistiek. Uh, je hebt een doel voor ogen, je moet informatie verkrijgen. En je moet dat uit, uit iemand krijgen in het belang van uh, de bevolking. In dit geval is de Congolese overheid natuurlijk die de tegenstander. de tegenstander, maar dan is er toch wel een verschil? In een bokswedstrijd mag je ervan uitgaan dat het een eerlijke strijd is en dat uh, de, de krachtsverschillen niet zo groot zijn. Terwijl je je afvraagt hoeveel bewegingsruimte hebben deze mensen in opleiding, deze mensen, deze jonge journalisten die iets willen gaan betekenen, hoeveel bewegingsruimte krijgen die in die, He die ring? Ja, heel, heel erg weinig natuurlijk. Hè. Um, journalistiek in, in Congo is geen vrije journalistiek. Het systeem in Congo uh, werkt eigenlijk zo, uh, vaak zijn het de politici die, die centen hebben en die journalisten, of zogenaamde journalisten, betalen om een bepaald stuk te brengen. Er zijn uitzonderingen, mensen die dingen proberen, euh, zoals Champion, zoals euh, nog, nog andere mensen natuurlijk ook. Er is ook Radio Okapi die dan gefinancierd wordt door de Monisco, dat is weer een ander uh, Dat is van de United Nations, van de Verenigde, van die, de Verenigde Naties. Ja, Verenigde Naties. Ja. Dat klopt. Um, en dat zijn mensen die proberen, maar over het algemeen kan je niet spreken van een vrije pers. Uh, in, in Congo, um, op, op de, de wereldranglijst van persvrijheid, bengelt die ergens op de 150ste plaats van de 170. Uh, dus dat is heel, heel erg uh, laag. Jij besluit om ze te helpen, hè? een handje te helpen. Hoe, hoe doe je dat? Wat heb je gedaan? Wel, ik ben eerst zelf naar Congo gegaan. Ik heb daar uh, met mensen gesproken. Ik heb champignon, met Champion de straat opgegaan. Uh, ik heb met andere journalisten en mijn jongeren gesproken. Um, ook mensen bezocht in de gevangenis, uh, jongeren die, die opgepakt zijn. En als ik terugkwam, um, dacht ik van ja, het, wat ik nu kan doen, is, is die mensen camera's bezorgen. Ik had zelf nog een camera staan die ik eigenlijk niet meer gebruikte. En ik heb die dan via uh, mensen die ik kende, die uh, missies hebben in, in Congo, heb ik die tot daar gekregen. Ze hebben die aan, aan uh, Champion bezorgd, want die had niet genoeg geld om zijn eigen camera te kopen. Uh, en die is dan met die camera voor mij de, de straat opgegaan. En heeft eigenlijk ja, gedurende de, de twee jaar um, dat ik daar... Allee, ik ben twee jaar geleden daar geweest en in, in die tijd heeft hij beelden gemaakt van allerlei dingen die daar gebeurd zijn. Die jij ook in je documentaire hebt verwerkt. Dus Klopt, je had er zelf ja. ook nog wat aan het weggeven van de camera. Ja, maar zij ja. hebben hem nu daar en ze kunnen hem ook voor hun eigen werk gebruiken. Absoluut. Voor zover de politie Absoluut. dat toe zal staan op straat. Ja, want dat is niet zeker. Hij heeft ja. al verschillende camera's kwijtgespeeld. Hij vertelt zelf van kijk, um, als ik de straat op ga en uh, ik woon demonstraties bij, uh, het gebeurt dat, dat, ze mij, dat ze mij vastpakken, dat ze mij vastbinden. Ze hebben een keer mijn, mijn haar uitgetrokken. Um, dus ze worden heel, heel erg Ruw behandeld uh, We hebben het zelf ook meegemaakt Op het moment dat we daar stonden te filmen Dat een militair die, uh, die te veel gedronken had En uh, misschien nog andere dingen Dat hij ons aanviel op straat toen, hmm. we, toen we daar stonden En op dat moment waren we net iemand Van uh, de Verenigde Naties aan het, aan het filmen en uh, die werd op dat moment gelukkig een paar minuten later uh, kwam de wagen van de VN voorbij en heeft die wagen ons uh, ontzet want op een paar minuten tijd staan er uh, ja, tientallen mensen die niet meteen van plan zijn om, om jou te helpen uh, je ja, moet niet vergeten, je bent een, een, een blanke journalist ja. zelf op dat moment en je bent daar je bent niet per se welkom, het mag ook niet zomaar op straat uh, filmen in principe dus uh, op dat moment uh, waren we heel blij dat er een een wagen van de VN voorbij kwam en dat we ontzet zijn. Ja. Uh, we horen en zien in de film ook deze jongeren. Nee. We zitten met onze dagelijke zorgen, maar we komen elkaar hand in hand tegen. Dat zingen ze hier en je ziet ze in de film ook inderdaad hand in hand... bijna als aan elkaar geklonken, als een, als een menselijke keten. Wat ja. is dit voor club? Wel, dat zijn jongeren van La Lucha. La Lucha um, staat letterlijk uh, voor lutte pour le changement, dus de strijd voor, uh, voor verandering in, in Congo. Um, en dat is een, een groep die is opgericht in, in Goma, in het oosten van Congo, um, in de, de grote merenregio, uh, waar heel veel geweld is, um, dat al jarenlang verscheurd wordt uh, door allerlei conflicten uh, en milities die daar uh, opereren. En die jongeren die hebben gezegd, van kijk, als de overheid het niet doet, dan doen we het zelf. We gaan zelf de straten proper maken, we gaan zelf voor water, Zorgen en elektriciteit in onze wijken. Um, en, en we zorgen dat er werk is. We gaan debatteren. Um, Want dat, en, is, dat is wat ze doen. Vreedzaam? Dat is, dat er komt is wat geen enkel geweld bij kijken? Er komt geen Niet geweld bij... Niet bij demonstraties? Er komt van hen uit komt van er hen geen uit. Uh, geweld bij kijken. Natuurlijk, er, als, er, als er demonstraties zijn... dan zal er natuurlijk... Uh, als, als er tegenkanting is... maar bij de, bij de Lucha zelf, als zij doen is... zij gaan de straat op. Vaak uh, zonder iets te zeggen, met bordjes... Um, Politie komt toe. Als de politie komt, gaan ze allemaal tegelijk neerzitten um, en ze laten zich allemaal oppakken. Dus ze zorgen ervoor dat, dat niet één van hen er wordt Het uitgepikt. Het is altijd een onontwaarbare kluwe. Mensen. Ja, klopt, klopt. Ja, ze, ze er wordt nooit de... een éénling. Nee, zij, zij proberen ervoor te zorgen dat ze niet, uh, niet alleen worden opgepakt. Nu, het gebeurt. Hè, want um, we hebben ook uh, mensen die dan ergens op een ander moment worden opgepakt, bijvoorbeeld, uh, die verrast worden door politie en, en die worden meegenomen, die dan uh, zelf uh, ja, in, in de gevangenis belanden. Maar bij demonstraties proberen zij ervoor te zorgen dat ze één blok zijn en dat ze dus vreedzaam demonstreren... Um, en als ze opgepakt worden, dat dat samen gebeurt. In, in de film zegt een jongen heel erg overtuigd... uiteindelijk zullen ze naar ons moeten luisteren. Heel overtuigd. Je vraagt je af waar die die hoop vandaan haalt. Geloof jij dat? Ik hoop het van harte. Dat begrijp ja. ik, maar geloof je het? Ja. Ik denk dat het, dat het moeilijk uh, zal zijn. Um, dus er zijn verkiezingen op het einde van het jaar, die zijn ingeschreven. Da, die in, dat mogen we hopen. Ja, die zijn ingeschreven <laughs> 23 december, maar of die er komen, dat is nog maar de vraag. Want het zou niet de eerste keer zijn dat ze toch worden uitgesteld of dat de kieswet wordt veranderd. Dus in een jaar tijd zoveel moeten veranderen, ja. Dat, ja. dat dat doorgaat en dat er een, een, een change komt. Klopt, het ja. zal niet gemakkelijk zijn. Goed, dankjewel Roel Nollet. Jouw documentaire, De Vuurkampioen, is nu... Te bekijken op de website van de VRT: www.vrt.be. En kunt u niet genoeg krijgen van buitenland? Luistert u dan vannacht vooral naar onze Nachtexpress. Collega Abdou Bouzerda neemt u tussen 2 en 4 op deze zender mee naar de stad die nooit slaapt, New York. En zijn gast is componist. Diederik Rijpstra. Ondanks de noodtoestand die gisteren werd afgekondigd, houdt het geweld in Sri Lanka aan. De regering blokkeerde vandaag alle sociale media en sloot het internet af om haatzaaien tegen te gaan. Boeddhisten nemen wraak op de moslimgemeenschap nadat een bo boeddhistische vrachtwagenchauffeur zou zijn aangevallen door een groep moslims en afgelopen weekend overleed. Moskeeën, huizen en auto's worden in brand gestoken. En één moslim moest dit al met, het, met zijn leven bekopen. Hoogstwaarschijnlijk sturen radicale boeddhistische nationalisten dit geweld aan. Wie zijn dat? Goedenavond, Paul van der Velde. Goedenavond. Goedenavond, u bent uh, hoogleraar Aziatische religies aan de Radbouw ja. Universiteit in Nijmegen. Ja. Um, welke organisatie wakkert dit anti-moslim geweld aan? Ja, nou in Sri Lanka is een uh, nationalistische boeddhistische beweging bezig, de Bodhu Bala Sena. Letterlijk betekent dat de kracht van, uh, het leger van de kracht van de Boeddha. Een vrij nieuwe beweging eigenlijk, 2011-2012 ontstaan. En die staat onder leiding van hele fanatieke boeddhisten, hele fanatieke monniken. Mm -hmm. uh, de, de belangrijkste is, die man heet uh, Galagoda Ate Nyanasara Thero. Het is goed dat we dat weten. Ja, die zit heel erg achter dit uh, geweld tegen ja, iedere groepering die afwijkt... Ja? van het nationalistische, Singalese boeddhisme. En je, wij associëren uh, boeddhisme en geweld niet zo ontzettend met elkaar. Ja, helemaal dat niet. Dat is wat de meeste mensen hier zijn. in het Westen enorm verbaast. Die gewelddadigheid. Ja, niet ophouden. <laughs> het zijn gewoon mensen. Dus die doen ook hele gekke dingen. Net als iedere andere religie uh, ja, kan, kan dit aanzetten tot geweld... ...in de geschiedenis zijn voorbeelden genoeg te vinden van boeddhistische oorlogen... ...boeddhistisch aangezet geweld, gelegitimeerd geweld. Ja, en dit is er ook één. Ja. Het we meest... moeten hierbij, denk ik... Ja? Sorry? Nee, ja. ik wilde... We moeten ik... hierbij, denk ik... Oh, sorry, ja? Nee hoor, ga uw gang. Ja, we moeten hierbij, uh, denk ik, heel erg bedenken dat... Uh, Singalezen zijn bijna allemaal boeddhist. Je hebt op Sri Lanka twee grote bevolkingsgroepen... Singalezen en de kleinere groep Tamils... En de Singalezen voelen zich snel bedreigd... omdat zij uh, weliswaar op Sri Lanka in de meerderheid zijn. Maar als je India erbij rekent, als je naar het grote Tamil Nadu kijkt... dan zijn de Singalezen behoorlijk in de minderheid. Mm. En zij vinden dat hun boeddhisme continu bedreigd wordt. Niet alleen en door de moslims, bedoelt u, waar de ze de zich moslims, nu op richten. de, heel, de christenen, ja. Uh, ook de pinksterchristenen bijvoorbeeld. Hè. Uh, christenen sowieso, zien ziet men als een bedreiging. Maar met zich met name tegen de pinksterchristenen, de, de evangelicalen... Nou moet ik er wel bij zeggen dat die vaak een vrij agressieve bekeringspolitiek hebben. He, dus is echt, echt uh, grote tv-uitzendingen, met zeer veel bloed. De Passion of the Christ wordt dan voortdurend vertoond, Een film die je kunt karakteriseren als de wonderbaarlijke bloedvermenigvuldiging. Zoveel bloed als er dan tegen de beeldbuis uh, spat. Dat zet, dat zet kwaad bloed bij de singalezen, want die voelen zich bedreigd hierdoor. Of um... dat terecht is, is een tweede. Want ja, uh, ach, dat valt allemaal reuze mee, naar mijn idee. Maar uh, men creëert op deze wijze een soort Singaleese nationale eenheid tegen alles wat buitenlands is. Tegen alles wat niet Singalees, niet Boeddhistisch is. Het meeste geweld speelt zich af in en rond de stad Kandy. Waarom Kendi. uitgerekend ja. Kandy, moet ik zeggen? Okay. Nou, ja. Waarom uitgerekend op die plek? Ja, waarom nou net daar? Kandy is de meest heilige plek van Sri Lanka. Daar wordt de linkerbovenhoektand van de Boeddha vereerd. Hmm. En die tand is onvoorstelbaar heilig. ...omdat die tand de woorden van de Boeddha gehoord zou hebben... ...voordat die woorden de oren van de leerlingen bereikten. Dus die, die tand heeft een gigantische impact op de omgeving. Zitten die uitstaan... woorden daar nog in, volgens hen dan? Volgens hen? Ja, die hm. tand is er helemaal mee geïmpregneerd. Hè? Een, soort, ja, een, een soort hele grote CD-rom wat er allemaal op staat, zou je denken. Dus het is een, een, een, uh, echt een, heil, een, een heel heilige ja. plek? Ja, dus is een hele heilige plek. Die tand wordt vereerd in de tempel van de tand... Daar is ook, ik was in 1998, toen in Sri Lanka is er een aanslag gepleegd door Tamils op die tempel van de tand. Nou, dat was gruwelijk in, in, in uh, het beeld van de Singalezen. Want je raakt daarmee de essentie van de Singalezen natie. He, Sri Lanka is, is uh, heilig, omdat die tand van Boeddha daar is. Mm -hmm. dat, dat, dat is zo'n belangrijk object. Hij is uh, op een bepaald moment via een, de haartooi van een prinses op Sri Lanka beland. Uh, en het ja, land wordt geheiligd door de aanwezigheid van die tand. En voor Singalezen is dat onvoorstelbaar belangrijk. Voor boeddhisten is het onvoorstelbaar belangrijk. Dus vandaag Toch, dat begrijp ik, dat het, dat het zich dan juist daar op die heilige plek ja. afspeelt. Toch nog even... Um, waarom deze hele fanatieke boeddhisten... maar sowieso de boeddhistische meerderheid... zich nu juist tegen een hele kleine minderheid aan moslims keert. Uh, want ja. want uh, ze, ze kunnen zich door ja. alles en iedereen bedreigd voelen natuurlijk... die geen boeddhist is. Die geen ja. pure boeddhist is. Ja, maar dan is. naar deze. Hè? Ja. Uh, het ligt internationaal natuurlijk gunstig. Uh, de Islam heeft een slechte... Naam over de hele wereld op het moment. Dus het is een hele duidelijke, uh, identificeerbare uh, vijand. Hier komt bij dat de moslims vaak kleine winkeltjes hebben. En uh, ja, het, het zijn vaak Tamil-moslims hoor. Dat moet ik ook bijzeggen. zeggen. Het zijn vaak Tamils. En die Tamils zitten vaak in de kleine winkeltjes. Dus ja, die worden op een gegeven moment ook uh, behoorlijk rijk. Maar mm -hmm. uh, is, nee, is dat dan ook afgunst? Dat speelt zeker, dat speelt zeker, ja. Dus, dus uh, ze zitten al achter ons geld aan. Uh, en uiteraard een heleboel uh, fake nieuws dat er weer, weer de ronde gaat. Uh, moslims zouden voorboedmiddelen in, het, uh, in, een, in voedsel stoppen wat bij boeddhist, bij Singalezen belandt. Uh, moslimleerlingen zouden op de universiteiten worden bevoordeeld. Uh, moslims zouden zoveel mogelijk uh, kinderen willen krijgen om om, om om het boeddhisme tot een minderheid te krijgen. En deze, deze, dus zo... deze uh, Boudou Balasena, die, die, die, die, ja. die hele radicale nationalistische ja. groep, die heeft ongelooflijk veel aanhang omdat de mensen bereid zijn deze verhalen te geloven? Ja. Ja, ja, het zijn monniken die het zeggen. En uh, wij kunnen ons nauwelijks een beeld vormen... van hoe onvoorstelbaar machtig en belangrijk die monniken zijn. Dat zijn echt goden op aarde. Dat zijn echt onvoorstelbaar machtige mensen... die van alle kanten respect krijgen. En ja, hun uitspraken zijn zo ontzettend krachtig... in de waarneming van de mensen. Als deze monniken Pali spreken, dus de heilige taal... dan reinigt dat de hele omgeving. Het is een vast idee, dat ken ik uit zowel Sri Lanka als ook uit Burma... Als iemand in jouw huis een psychische aandoening heeft, dan laat je monniken naar je huis komen. Die laat je pali reciteren. En uh, iedere geest die een van de leden van de familie heeft bezeten, vlucht weg. Want daar kunnen ze niet tegen. In hoeverre, ja, dat, in hoeverre denkt u ja. dat dit geweld nog kan, kan worden beperkt als je dit hoort? Kan de Sri Lankaanse overheid dit aan? En willen ze dit aankunnen? Nou, dat is een hele moeilijke kwestie. Uh, op zich, de president en premier keren zich tegen dit geweld. De vorige deed dat niet, hè? Rajapakse beschermde de Bodoe sena hmm. Maar de huidige presidentenprojees zijn er gewoon tegen. Ze zeggen: Nee, dat gaan we niet doen. We gaan, hey, geen etnisch gedoe, geen uh, religieus geweld. Nee, dus die willen wel, maar zijn ze nog op tijd? Ik, ik hoop het. Uh, kijk, het is natuurlijk wel zo: Geweld ligt daar heel makkelijk uh, op de loer. Die, die strijd tussen Tanis en Singalezen, want daar verbind ik het wel heel sterk mee hoor. Uh, die is eeuwen oud. Ja. Die is, die is eigenlijk nog maar 30. kort geleden afgelopen, min of meer. Ja, en bovendien, die strijd is meer dan 2000 jaar oud. Ja. In, in de derde eeuw voor Christus had je al een Singalese koning, Gamani, die op een enorme olifant uh, optrok tegen de Tamil koning Elara. We kunnen, we kunnen die duizenden jaren de, van, niet nu in de laatste halve minuut... nog helemaal gaan bespreken. Maar in elk geval hoor uh, nee, ik dat aan u dat, uh, dat u een beetje uw hart vasthoudt. Ja. Ja. Eigenlijk wel. Ja. Het is zo'n prachtig land. Een land met zoveel mogelijkheden. Individuen zijn ontzettend aardig. Maar, maar wat u al zei, er wonen ook maar gewoon mensen. Ja. ja. nou. Goed. En wij moeten af van dat beeld dat boeddhisme zo geweldig dat, is. Dat, dat heeft u ons is. duidelijk gemaakt. Ja. Heel hartelijk bedankt, Paul van der Velde. Graag ja, gedaan. Uit uitzending nog. Dank u. Die zit er op voor vandaag, maar morgen zijn we er natuurlijk weer. Straks Kunststof en daarin uh, hoort u Jelly Brouwer... met dirigent Jos van Veldhoven... die dit jaar na 35 jaar afscheid neemt als artistiek leider... van de Nederlandse Bachvereniging. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Jan van der Bij Met aanval op een voormalige Russische dubbelagent... en zijn dochter in Groot-Brittannië is zenuwgas gebruikt. Het was de bedoeling om die twee te doden, zegt de Britse politie. Belastingaangifte doen en inloggen met DigiD gaat niet of nauwelijks vanwege DDoS aanvallen. Daarbij wordt zoveel verkeer naar een site gestuurd dat de servers overbelast raken. Minister Grapperhaus van Justitie wil roekeloos rijden, zwaarder bestraffen. Hij is er helemaal klaar mee, zegt hij, dat chauffeurs andere weggebruikers in gevaar brengen omdat ze zo nodig iets moeten appen. En het UMC Utrecht heeft een wereldprimeur. Er is een scan ontwikkeld die binnen een minuut bij een patiënt een delier kan herkennen. Dat is veel sneller dan andere methodes. Mensen met een delier zijn door een infectie plotseling verward, kunnen gaan hallucineren. En met elektroden op het hoofd kan dat nieuwe apparaatje snel uitsluitsel geven. Ook dit jaar heeft de staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland: 388 miljoen.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 na 35 jaar neemt onze gast afscheid als dirigent en artistiek leider van de Bachvereniging. En dus van de Matthäus Passioon. Zeg maar gerust zijn Matthäus Passioon. En hij zet zijn laatste uitvoering, luister bij, met 500 kinderen. die op 21 maart alle 12 koralen meezingen in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Hier is Jos van Veldhoven. Kunststof. Uw presentator is. Jenny Brouwer. Ja, in traditie getrouw komt dan het hele kabinet. Hè? Op Goede Vrijdag naar de grote kerk in Naarden. om de Matthäuspassie bij te wonen. Donner was altijd de bachkenner. Piet hein Donner. Heeft u enig idee. wie er nu in het kabinet zit en een beetje op de hoogte is? Um... Nou, eigenlijk niet. Maar er zijn er een aantal die al vaker zijn geweest. Dus die worden aan Bach kennen. Natuurlijk. Ja, dat gaat dan als vanzelf. En Pieter en Donder is overigens ook als altijd blijven komen. Dus dat is een hele trouwe bezoeker. Maar zo zijn er heel veel. Ja, toch van die geheime Bach. meer dan liefhebbers zelfs. Je zou ze bijna specialisten kunnen noemen. Oh ja, noemt u er eens een paar die we allemaal kennen? Nou, uh, uh, bijvoorbeeld. Uh, Jan-Peter is heel vaak ook nog nadat hij premier was geweest, naar de, na de Mathees gekomen. Ja, luisteren. die komt ook nog heel vaak. Ja, ja, ja, ja. En um, uh, vooral, bijvoorbeeld, uh, Job de Ruiter, nog heel lang nadat hij minister van Justitie uh, is geweest, uh, naar de Mathees in Aden gekomen. Dus dat, dat is toch blijkbaar een virus wat niet meer uit het bloed gaat. Ja, en zo hoort u het natuurlijk graag. Nou, het overkomt bijna iedereen, want kijk, we, we beginnen nu over die belangrijke mensen te spreken. maar. Mm -hmm. Er zijn echt uh, honderden families die soms al 30, 40 jaar naar na de, na de Matthäus gaan. Vaak met hun kinderen, soms nu met hun achterkleinkinderen. Van generatie op generatie. Van generatie op generatie. Dat is echt een hele, hele indrukwekkende traditie die, ja. we, die we hebben daar. Dus u heeft ze groter zien worden en ouder. Nou ja, letterlijk, 35 jaar, dat, is, uh, dat zijn twee, ja, twee generaties. Dat zijn twee generaties. Dus, uh, ja, inderdaad. Uh, dus... Niet alleen overigens bij de bezoekers, maar ook bij veel van de muzici... die bij de Bachvereniging spelen en zingen. Natuurlijk, wij werden ouder, we kregen kinderen. Die hebben weer kinderen gekregen. Mm -hmm. Dus het voelt echt alsof je de doorgeeft. Een grote Bach-familie. Ja, bijna wel. Ja. Uh, dit jaar moeten ze meezingen trouwens. Het nou, kabinet en uh, de rest van het ja, publiek, heeft u bedacht. Ja, ik, daar loop ik al lang mee rond. Ik, ik, ik zocht naar een manier om... Uh, om eigenlijk anders met het publiek te communiceren. Dat, dat heeft in Bachstijd bestaan. Die mensen die bij Bach in de kerk zaten. die kenden al die koralen uit het hoofd. Die hadden ze honderden keren gezongen waarschijnlijk in hun leven. Omdat het onderdeel uitmaakte van de liturgie? Of? Ja, en omdat ze al honderden jaren oud waren. De koralen die Bach in de Matthäuspassie gebruikt. Die, die komen al uit de 16e eeuw vaak. Mm -hmm. En de mensen zongen dat jaar in jaar uit. als, als kerklied, als mm -hmm. koraal, als hymne. En. Uh, uh, en je kunt je dus voorstellen als Bach dan in zijn nieuwe Matthäus Passion... want er is dus ooit een moment geweest dat dat stuk in première ging... en mensen hoorden voor het eerst daar de Matthäus Passie van Bach klinken. Maar nog geen minuut later hoorden ze een melodie... Olam Kottesun Shulik, die iedereen bij wijze van spreken zou kunnen meezingen. Mm -hmm. Dus dat is een heel bijzondere manier van communiceren met je publiek eigenlijk. Je, je maakt als het ware dat iedereen onderdeel wordt van die uitvoering. En toen dacht ik, dat moet ik eigenlijk ook nog een keer doen... Dus ik ga nu uh, met uh, Leo van Dusla als mijn maat, die gaat op alle grote orgels van al die kerken en concertzalen waar we zijn, uh, gaat hij letterlijk gemeentezang begeleiden. En wow. we beginnen de uitvoering met het zingen van dat lied, ook lam kotte zo'n schuldig. Dat wordt dan als het ware een koraal van iedereen. En daarna beginnen wij met de Matthäuspassie en onmiddellijk... Klinkt dan datzelfde koraal gezongen door de jongetjes uh, van het Kamper uh, Jongenskoor. Oh. Maar dan heeft dat hele publiek heeft iets met die melodie gekregen. En dat, dat is zo'n mooie gedachte. Uh, dat je dat element een beetje kunt terugroepen nu in onze tijd. Daar wilde u in elk geval afscheid mee nemen. Ja, het leek me mooi voor deze ja. laatste keer om dat nog een keer te doen. Ja. En gaat u het publiek dan ook dirigeren? Gaat u ervoor staan? Hoe uh, gaat u dat op? Ik oplossen? weet het eigenlijk niet. Ik denk eigenlijk niet dat het nodig is. We, we hebben bedacht dat... Uh, dat we ook in het orkest niet spelen, maar al, al, iedereen zingt. Mm -hmm. Ook het orkest, het, uh, de zangers van het koor. En ik denk dat ik met het jongenskoor en de solisten... achter in de zaal ga staan. En dat als het ware het publiek tussen onze volle en luide stemmen ingeklemd wordt. Oh, en vanzelf zal, goed zal zin, gaan meezingen. Dus ik, ik geloof niet eens dat het nodig is om het te dat doen Dat u ze niet hoeft aan te zetten? Ik denk het niet, nee. En zingt u zelf dan ook mee? Natuurlijk. Ja. Ik ben benieuwd hoe dat zal gaan klinken... Um, het laat zich moeilijk voorspellen. We hebben zo ooit eerder zoiets gedaan met kerstconcerten, waar ook iets als als kerstliederen in zaten die we samen konden zingen... en daar kon je elke stad bijna een cijfer geven. Ik herinner me dat Rotterdam maar heel matig was. Zes minuutjes. Oh ja, en dat Groningen bijvoorbeeld, die kregen 9,5. Die zongen uit volle borsten. <laughs> maar daar Oosten. zit die, die gereformeerde. Nou, ik, ik weet niet of dat, of dat daaraan ligt. Maar Afstelbaar. in ieder geval zaten daar de zangers. Dat was ja, duidelijk. Ja, ja. Ja, ja, En u heeft geen idee, zitten er, zitten er misschien meer koren in Groningen... dan in Rotterdam? Ik kan het me zomaar voorstellen, toch? Ja, of het zingen staat nog dichter bij de Groningers... dan bij de Rotterdam. Rotterdammers, ik weet het niet. Laat ik dat laatste maar hopen. Ja. Dat, dat, uh... Ik zou het zomaar kunnen vermoeden. Ja. Als Groningse. Ja. ja. U bent trouwens een Katholiek? Geweest. Geweest. Ja, ik ben uh, tegenover de Sint-Jan in de Mos geboren. Als Katholiek. Maar dat, dat, wat, dat, ja, dat, dat hoorde bij het leven, zal ik maar zeggen. Tegenover de Sint-Jan geboren. Ja, als, als, ik, als, als ik uit de voordeur van mijn ouders huis kwam. dan kon je de kathedraal zien liggen. Dus dat was echt. En daar ook veel gezongen, in die kathedraal, in de scholenkantoren. Dus daar heb ik de eerste jaren van mijn leven gesleten. Dus het moest ook bijna wel zo zijn. Ja, misschien, misschien. U was voorbestemd. Nou, niet dan tot katholicisme, zal ik maar zeggen. Nee, dat, is, maar wel... dat, is, dat is helaas niet gelukt. Uh, en ik, ik ben ook geen protestant of lutheraan geworden. Maar ik, ik heb wel een fase in mijn leven gehad dat ik zoveel... Uh, aan het lezen was over Bach en aan het proberen te begrijpen hoe dat werkte... dat ik nu achteraf wel met enig gemak kan zeggen... dat ik eigenlijk veel meer van de protestantse theologie uit de 18e eeuw weet... als ik ooit van het katholicisme heb geweten. Dat oh, is dat is, uh, dan, ja. Dus dat is wel heel gek. Maar ik zou, ik zou me nu Agnos noemen. Ik, ik weet niet of er een god is, maar ik weet ook niet uh, of die er niet is. Dus dat is ongeveer mijn positie nu. Maar als je Bach hoort, dan heb je toch wel een sterk vermoeden van een god... Nou, kijk, die vraag wordt mij heel veel gesteld. Maar je moet, als je nadenkt over Bach, hoe indrukwekkend het ook is... Uh -huh. toch vaststellen dat wat eens liturgische muziek was... want daar heeft Bach het voor geschreven. Uh -huh. uh, Bach heeft de Matthäus nooit geschreven om mensen een plezier te doen. Die moesten overtuigd worden door wat er in die Matthäus gebeurde. En, uh, en ook geëmotioneerd. Dat hoorde ook bij de retoriek van die tijd. Uh, maar dat was dus... Zieltjes winnen. Ja, als je wilt. Uh, maar dat was dus een, een liturgische plek. Mm -hmm. En van die positie uit de 18e eeuw moet je eigenlijk nu zeggen... dat de Matthäus Passie wereldmuziek is geworden. De, de, hij wordt nooit meer in liturgie uitgevoerd. Uh, maar het blijft intrigeren. Want ik ken eigenlijk geen ander stuk uit het repertoire... waar, je, uh, waar het publiek ook in wereldlijke zalen... dus als je in een concertzaal bent, mm -hmm. soms gewoon niet klapt... Dat gebeurt met geen ander stuk uit het repertoire, maar met de Matthäus gebeurt dat wel. Dus er is iets gesublimeerd in die noten. Iets, note, iets mm -hmm. wat, wat ja, alleen Bach kan, ben ik dan geneigd te zeggen, maar mm -hmm. misschien met een handvol andere grote componisten. Die, die ontstijgen die tekst en dat, en dat moment waarop dus zo'n compositie is ontstaan. En voelt u dat zelf ook zo? Ja, ja dat, dat kan niet anders eigenlijk. Je, uh, een van de zonen van Bach die schrijft in een van zijn boeken... Dat, dat je eigenlijk muziek alleen maar kunt uitvoeren van hart tot hart. Hij wil uh -huh. zeggen, als, als een uitvoerende niet met hartstocht de muziek uitvoert... Uh, dan kun je ook nooit het hart van de luisteraar bereiken. En dat overkomt ook mij. Dat, dat, dat, dat, dat, heel veel, we hebben net uh, een serie een hele, hele mooie kantaten opgenomen voor Olaf Bach. En daar zitten dan weer ja, ik ben bijna geneigd te zeggen goddelijke momenten in... waarvan je ja. eigenlijk niet begrijpt hoe iemand dat op papier kan zetten. Um, en, dat, uh, ja, en dat zonder dat het die oude context heeft van liturgie of van, van uh, theologie. Uh, dus Bach laat van die inktspetters achter op papier die wij noten noemen en mm -hmm. tekst... Ja. Hij is zelf dood, dus in wezen is zijn testament ook dood. Dat staat levenloos op papier. Maar als je het tot leven brengt, komt er een nieuwe bag uit. En, en dat toch is... bent u overtuigd agnost. Ondanks deze prachtige ja, ja, maar, ja, conclusie. Eigenlijk wel, ja. Hm. ja, ja. Maar... Heeft u overwogen om protestant te worden? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik heb helemaal niks u moet daar ook met instituten. En met, uh, met, uh, in die zin heb ik helemaal niks met kerk. Ik, ik, ik heb heel veel gelezen... Natuurlijk ook uh, omdat ik mij bij Bach uh, bezig hield. Ik, ik heb de Bijbel heel erg goed leren kennen. Niet uit mijn katholieke tijd, maar uit mijn studietijd. Mm -hmm. Muziekwetenschappen. Uh, ja, maar, weg, om, maar ook uh... om, om al Bachs kantators te kunnen begrijpen. En, en, de, en de gedichten die over die uh, Oude- en Nieuw-Testamentische nieuw teksten werden gemaakt, om die te snappen, moet je er echt in duiken. Dat mm -hmm. kan niet anders. Ja. Maar dat had ik in mijn, in mijn jeugd, heb ik dat nooit hoeven doen. Dus. Uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik heb wel gelaveerd tussen allerlei, allerlei kerkelijke velden, zal ik maar zeggen. Ja, dat heeft u, wel, u heeft daar onderzoek naar gedaan. Nou, om, Persoonlijk. Om, om, nou, om Bach te, te begrijpen moet je soms... Ja, dat begint met een akkoord wat Bach kiest... of met, met, met de manier waarop hij een woord componeert... of waarop hij een melodie verzint... Maar ja, dan wil je weten waarom doet hij dat en, en hoe moet ik dat interpreteren... en wat komt daar voor effect of wat gevoel uit. En dan is het toch heel mooi om dan te beginnen waar Bach ook begon. Die heeft natuurlijk ooit een leeg muziekpapier voor zich gehad... maar wel een gedrukte tekst of een geschreven tekst. Ja. Een nieuw gedicht bijvoorbeeld, een paar frases van een, van een Bijbelfragment of, of de Bijbelfragment zelf. Mm -hmm. En Bach besluit dan om die noten op papier te zetten. En om dat te begrijpen moet je heel dicht op Bach... Proberen te kruipen. Uh, om, om als het ware in zijn hoofd, je moet in zijn hoofd willen kijken. Om... En dus moet je de tekst gaan lezen die hij ook heeft gelezen. Ja, en, en probeer een beetje te lezen op de manier waarop Bach hem heeft gelezen. Maar dat kan alleen maar als je toch met verplaatst een beetje in die wereld van Bach. En dat is een enorme paradox. Want ja, als ik, als ik nu, nu moet zeggen hoe het voelt, dan zou ik zeggen dat dat we de Matthäus Passie niet meer kunnen uitvoeren zoals Bach hem heeft geschreven. Dat gaat gewoon niet meer. Dat... Zoveel eeuwen later. Nou, het is niet alleen omdat het zoveel eeuwen later is... maar wij zijn andere mensen, we hebben een andere geschiedenis... we hebben andere tradities, we hebben andere muzikale beleving... Eh, we hebben andere liturgieën, we hebben andere theologieën af... en die lijst is eindeloos. En je moet dus tot de conclusie komen... dat de Matthäus Passie nu eigenlijk een ander stuk is... als de Matthäus in Bach's tijd. <tied> En dat is eigenlijk voor mijzelf, voelt het wel eens een paradox... omdat ik kon alleen maar dicht bij Bach komen... door juist heel erg dicht op hem te zitten. Uh, maar ik realiseer me tegelijkertijd dat als je nu Bach uitvoert... in een zaal met 2000 mensen die zitten te luisteren... die, die hebben hele andere gedachten en associaties... Die, die hebben vaak helemaal geen kerkelijke achtergrond... of die kennen de Bijbel niet. En toch spreken ze over troost en dood en verdriet en vreugde... En dat zit dus blijkbaar allemaal in die, in die bijna goddelijke noten van Bach verstopt. Ja, want dat is universeel natuurlijk ook. Ja. Uh, luisteraars, kunnen zich mengen in ons gesprek? Kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen via Twitter... hashtag Kunststof of stuur gewoon een mail naar kunstof.ntr.nl. En verder meld ik dat we 24 uur per dag te beluisteren zijn via de podcast. De tegel ligt hier, Jos van Veldhoven... met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Um, ik zal nog e u nog even nader introduceren. Na 35 jaar neemt u dus afscheid... als artistiek directeur van de Bachvereniging en als dirigent... Uh, voor de laatste keer zult u dus... Nou, waarschijnlijk toch niet echt voor de laatste keer, hè? De nee, ik, ik vrees, ik heb voor de komende jaren alweer uitnodigingen. <laughs> oh ja, staat de agenda ja, dus al? Dus ik stop bij de bach statistiek leider. Ik word tussen haakjes gewoon gastdirigent, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Maar um, ja, dirigenten hoeven niet met pensioen, hè? Die, die, die, nee, dat hoeft niet. Die, het lijkt er wel op hoe ouder, hoe interessanter bijna. Dus, dat, dus ik heb nog hopelijk een hele mooie... Hoeveel jaren voor me. Wat een fijn vak. Um, geboren in Den Bos, 65 jaar geleden, tegenover de kerk. En uh, u studeerde muziekwetenschap in Utrecht in orkest en orkest en koordirectie het conservatorium in Den Haag. En volgens mij moeten we eerst gewoon maar even gaan luisteren naar uh, de muziek, waar u net al zo prachtig over sprak. En uh, we komen u en de luisteraars tegemoet, want uh, uh, dit is het lied, waarvan dus wordt gevraagd of ze mee gaan zingen. Thank <laughs> you. Het is dus afkomstig uit een integrale concertopname 2014... in Naarden, Jos van Veldhoven. En te beluisteren en te zien op de site... waar we het straks ook over zullen gaan hebben. Want dat is door u geïnitieerd, OlafBach.com. Maar eerst even over dat afscheid. Want na 35 jaar is het dan zover. Dat is toch een beetje de koning die, die opstapt. Nou, zo voel ik het niet. Eh... Uh... Hoewel, ik moet eerlijk zijn, een zekere weemoed <gacht> ja. maakt zich ook van mij een meester. Uh, maar ik heb er heel goed over nagedacht. Uh, kijk, ik ben dan 35 jaar artistiek leider geweest, heel veel meegemaakt. Ook heel veel redenen om enorm dankbaar te zijn over, over die 35 rijke rijke jaren. Mm -hmm. Maar ja, over 100 jaar is de Nederlandse Bagvereniging er nog steeds. En zijn wij er niet meer? Uh, dus ik vind wel heel echt dat we voortdurend in ons achterhoofd en been moeten hebben. Dat we, dat we ons vuur doorgeven aan nieuwe generaties. Dat, dat, dat zeg ik tegen mijn zangers en mijn spelers. En ik moet het ook tegen mezelf zeggen, natuurlijk. En u vond dat het tijd werd? Nou. Ik heb, ik heb, ik heb een paar jaar terug. heb ik, uh, heb ik eigenlijk op, tijdens een vakantie nagedacht. Het was natuurlijk heel aantrekkelijk om nog even te wachten. tot de Bachving 100 ja, jaar zal precies. zijn. Dat is maar over drie jaar of ja, zo. Ja, En ik dacht ja dat is toch, toch niet, niet slim. Het is veel beter als de bakvereniging zijn honderdste verjaardag viert... met een jonge, ambitieuze ploeg... die weer, weet ik het hoe lang, 35 <laughs> jaar verder kan. Dus ik heb gewoon mijn moment gekozen... tussen dat moment toen in die vakantie... en het honderdjarig bestaan. En, en gewoon gezegd, aan het eind van het seizoen... We wilde niet dat het samen zou vallen. En eh, Guido van Oorschot, muziekrecensent, zei tegen ons... Uh, van, daaruit blijkt wel dat het geen ijdele man is, die Jos van Veldhoven. Want dat het eeuwfeest ook zonder hem kan... en dat hij daar niet hoeft te shinen. Ja, nou, ja... U bent u wel een ijdele man, ij toch? Iedereen is een ijdele man. Nee, niet vrouw. iedereen. Ja. Maar, uh, uh, uh, uh, maar wat zegt het over u? Nou, ik... Ik ben zo vergroeid met de bachvereniging dat ik, dat ik ook zo'n beslissing kon nemen, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik bedoel, het eigen, de bachvereniging gaat me enorm aan het hart. Ik heb hem zelf mee kunnen opbouwen, tot wat het nu is. En ik, ja, ik, ik denk dus ook na over hoe het verder moet met de bachvereniging. En uh, ik ben eigenlijk, eigenlijk blij over mijn eigen beslissing... omdat ik merk dat het weer nieuwe dynamiek oproept... Er zullen ongetwijfeld dingen veranderen. Er zullen nieuwe accenten gezet worden. De traditie zal nieuwe impulsen krijgen. En zo hoort het ook te zijn. Mm -hmm. Een traditie die verstart, die, die, die, die, die zal achterblijven. Dus ik, ik, ik denk dat het een goede beslissing is. En bovendien komt erbij dat natuurlijk... Kijk, uh, dirigenten die worden nooit oud. Dat geldt overigens voor heel veel muzici. De leeftijdsverschillen voel je eigenlijk nooit op een podium. En ik kan natuurlijk op mijn leeftijd nog heel veel dingen gaan doen. Dat blijkt ook wel. Want nu mensen horen maar wat ik... zegt ze nu? Dirigenten worden nooit oud? Nou ja, U bedoelt... Je voelt op een podium nooit verschil in leeftijd... tussen iemand die 26 is en fantastisch speelt... of iemand die 72 is en fantastisch speelt. Dat komt beide voor bij ons, gek genoeg. Er zitten mensen in het orkest die, die 65 al zijn gepasseerd... maar fantastisch spelen. Mm -hmm. uh, en er zijn, er zijn ook jonge jonge talenten die net van het komen... en die ook fantastisch spelen. Ja, en je voelt dat realiseer ik me inderdaad leeftijdsverschillen vandaag. Leeftijdsverschillen voel je nooit ja. op een podium. En uh, dat, dat, bij dirigenten is dat eigenlijk ook zo. Uh, er zijn heel veel dirigenten... Die, die nog op hoge leeftijd fantastische concerten geven... en dan natuurlijk hun grote ervaring gebruiken. Mm -hmm. Ze zijn, misschien is juist die, die afstand en dat relativeringsvermogen... die je op wat oudere leeftijd krijgt... Wel heel goed voor de ensembles die ze leiden. Omdat uh -huh. natuurlijk, ja, uh, overal bovenop zitten is één ding. Maar het is maar de vraag of het het beste ding is wat je aan ons ensemble kunt geven. Dus uh, dat heeft heel, heel veel interessante aspecten. En uh, ik merk nu ook dat nu, nu men hoort dat ik niet meer bij de bachving werk, krijg ik ander soort werk aangeboden. Ik moet weer nieuwe dingen gaan doen. Ik moet. Instellen op andere ensembles. Kortom, ook voor er gaat mij. gaat zijn... een wereld voor u open. Ook voor mij zijn Want dat is dat een dat is natuurlijk nog een ander aspect. Het feit dat u 35 jaar lang bij deze vereniging betrokken bent geweest, is vrij ongebruikelijk. Hè? Wat zegt dat over u, dat u zo lang daar bent gebleven? Nou, ik, ik denk dat het wat over de Nederlandse bakvereniging zegt. Want uh, kijk, als ik terugkijk naar die 35 jaar, dat. Dat is eigenlijk achteraf ongelooflijk. Ik begon met niets. Uh, toen ik aantrad, was er alleen een bestuur zonder ensembles. De, Charles de Wolf was met zijn koor net vertrokken in 1983. Dus ik, ik, de eerste muzikus die ik ontmoette was Leo van Duslaar. Met hem heb ik samen audities gehouden voor nieuwe koorleden. Uh, maar, en u was pas 31, hè? Ja, maar er is toen een koor gekomen. Er is een barokorkest gekomen. Uh -huh. En als ik nou bedenk wat we allemaal hebben kunnen doen. We hebben kunnen experimenteren met bezettingen van Bach. We hebben cd-opnames kunnen maken. We hebben tournees gemaakt. We hebben Olof Bach gestart. Dat geweldige internetproject. Uh, uh, we hebben ongelooflijk veel uh, uh, kunnen werken aan de opbouw van de ensemble. Ze zijn helemaal ge geprofessionaliseerd. En dat kan alleen maar met ook fantastische besturen... en met fantastische kantoormedewerkers. Dus met zoveel van die kwaliteit om je heen, ja, blijf je ook zelf hangen, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Ik heb nooit in die 35 jaar gedacht, uh, ik moet hier weg. Omdat het alsmaar veranderde en er steeds meer bijkwam. Ja, dus vernieuwen is ook verjongen voor jezelf. Mm -hmm. dus, dus door alsmaar met, met diezelfde erbietwaardige gebachvereniging te verjongen en te vernieuwen, blijf je ook zelf jong. En uh, ik denk dat dat de voornaamste reden is dat ik het de 35 jaar uithield. Als we teruggaan naar Jos van Veldhoof als 31-jarige man... wat voor iemand was u toen? Heeft u die nog scherp voor de geest? Nou. Ik, ik geloof dat je. Dat moet je op een bepaalde manier wel een soort jonge hond noemen. Want je bent ook ergens naïef op die leeftijd. Ik bedoel, je hebt je idealen. Um, en geen zee is te hoog. Uh, ik heb heel veel. onbekend repertoire ook kunnen uitvoeren. Ook de hele 17e eeuw geëxploreerd. Heel veel Nederlandse muziek voor het eerst uitgevoerd uit de 17e, 18e eeuw. Uh, uh, heel veel kunnen, kunnen experimenteren met bezettingen. Dus langzaamaan kom je erachter wat eigenlijk echt beklijft. En, en kom je ook langzaam wel tot de kern van bijvoorbeeld Bach's muziek. Dat, dat is iets dat kun je niet in een paar jaar leren. Dat, je moet je, je eigen verhouding tot dat repertoire zien te vinden. Je, je hebt ervaring nodig die je jaar in jaar uit opdoet, En die optelsom die maakt... Dat je uiteindelijk wordt wie je bent. Maar dat heb je nog niet als je 31 bent. Dus dat. Ook voor mij was dat toen een tijd waarin ik heel veel moest leren en en. En, en, en, en dat kon u doen terwijl u daar was. En ja, zat. en dat is heel bijzonder natuurlijk. Mm -hmm. Dat dus een bestuur zegt van nou, uh, we vertrouwen je, ga je gang. We steunen je en we helpen je. Dat is natuurlijk ongelooflijk van belang. Ja. Wat is onmiddellijk een beeld wat naar boven komt... waarvan u zegt van dat heb ik geleerd. Dat is tot mij gekomen in die 35 jaar. Nou, het, het allerbelangrijkste wat ik heb geleerd is dat... Uh, dat kleine bezettingen bij Bach vensters openmaken. Dat is eigenlijk uh, wat het eerst in me opkomt. En wat u ook ten uitvoer heeft gebracht, hè? En nog steeds toe. Ja. Uh, want ik ben natuurlijk begonnen in de tijd uh, dat... Ik had geen massief grote koor in. Ik, ik onderbreek een... u even, want het is bijna acht uur, zie ik. En dan luisteren we even naar het nieuws van, uh, van acht uur. En daarna wil ik u iets uh, laten horen. Een variant op de Matthäus-passie. Ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. MUZIEK NTO Radio 1